3 uur. Het LOS Journaal. Gert Kluk. De landen van de Europese Unie zijn het in Brussel eens geworden over sancties tegen Libië. Er komt een wapenembargo en de Libische leiders worden niet meer toegelaten in EU-landen. Ook worden hun banktegoeden in Europa bevroren. De VN-veiligheidsraad kondigt in het weekend vergelijkbare sancties aan. De Europese maatregelen gaan op een aantal punten verder dan die van de VN... De EU levert ook geen producten meer aan Libië die ingezet kunnen worden tegen demonstranten, zoals munitie, nachtkijkers en traangas. De Europese Unie voert de maatregelen zo snel mogelijk in. PVV-leider Wilders noemt het manifest van de linkse partijen tegen de kabinetsbezuinigingen list en bedrog. Hij zei dat bij RTL. Ja, het is vooral denk ik het initiatief van de heer Roemer en de heer Cohen... En ja, ik zou ze eigenlijk de firma list en bedrog willen noemen. Want dat is wat ze doen met z'n tweeën. Dus gewoon pure list en bedrog. Vanochtend presenteerde PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en de vakcentrale FNV een manifest waarin staat dat het niet aanvaardbaar is dat de rekening voor de crisis wordt neergelegd bij mensen met een arbeidsbeperking. Maar volgens Wilders klopt daar helemaal niets van. Hij ontkent dat de bezuinigingen leiden tot ontslagen in de sociale werkvoorziening. Hij wees erop dat de PvdA in haar verkiezingsprogramma veel meer geld wilde bezuinigen op regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking. Leraren moeten beter worden opgeleid omdat ze een cruciale rol spelen in het verbeteren van leerprestaties. Nieuwe leraren moeten het masterniveau halen en anderen moeten worden bijgeschoold, zodat er geen tweede graads leraren meer zijn, alleen nog eerste graads. Dat adviseert de Onderwijsraad aan minister Van Bijsterveld. voorzitter ten Dam. We zien in de landen om ons heen, bijvoorbeeld in Frankrijk, dat heel sterk geïnvesteerd wordt in de, in de opleiding van leraren. Leraren die tijdens hun werk, hun loopbaan, professionaliseren, doen het beter, halen hogere leerprestaties met leerlingen. Dus investeren in het opleidingsniveau van leraren helpt absoluut voor het onderwijs. De onderwijsraad wil verder dat leerlingen aan het eind van de tweede klas worden getoetst op Nederlands, Engels en wiskunde. Zo wordt het niveau van de leerling duidelijk en kunnen docenten gericht aan de slag. Het opleidingsniveau van leraren in Nederland daalt, terwijl het internationaal juist hoger wordt. In Gelderland kan met TomTom navigatieapparatuur informatie worden opgevraagd over de duizenden veebedrijven in die provincie. De applicatie is vandaag gelanceerd door de Partij voor de Dieren. Op het beeldschermpje kunnen gegevens worden afgelezen van stallen onderweg. Gegevens over het aantal dieren, welke dieren en hoeveel uitstoot het bedrijf heeft. De gegevens zijn afkomstig van openbare milieuvergunningen. De Partij voor de Dieren vindt de applicatie nuttig omdat mensen volgens haar steeds minder weten van veehouderij en platteland. De Gelderse fractievoorzitter Van der Vier. Veel mensen die zien wel de blokkendozen in het landschap staan, maar die weten helemaal niet meer wat er nou in zit. En op deze manier uh, uh, is dat heel inzichtelijk gemaakt. De applicatie komt binnenkort ook beschikbaar voor andere provincies. En er wordt ook gewerkt aan een app voor smartphones. Het weer bewolking, nevelig, het wordt droog, maar er is weinig ruimte voor zon. Het is 3 tot 5 graden. Morgen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En dan wordt het maximaal 8 graden. Iedereen heeft iets met Randstad. Net als Frank, directeur van een grote onderneming.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 Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur, hoe overleven scholen met weinig leerlingen? En hier in de studio, Jozef Asghari, opiniemaker, docent en oud-columnist voor Trouw... en een nieuwe appelschiller ben jij, Jozef. Met wie ga jij een appeltje schillen vandaag? Ik heb een appeltje schillen met uh, Helene Matkori. Die heeft afgelopen uh, vrijdag een stuk geschreven in de Volkskrant... waarin hij eigenlijk zegt, ja, als dit, deze strijd in Libië langer voortduurt... Dan, uh, dan komen de jihadisten of de islamisten aan, aan de macht... Ja. En dat is onzin, dat ga ik straks ook uh, Ja, en jij vertellen. constateert dat hij niet de enige is die dat zegt... maar dat heel veel commentatoren dat, dat constateren. Uh, niet alleen maar commentatoren, maar ook de, de liebste leider Gaddafi zelf... die ons daarmee band maakt van uh, laat maar liefst op deze stoel zitten... want anders uh, komen die uh, al qaeda elementen aan de macht. En ik ga, mijn boodschap is dus dat het onzin is... en dat er iets anders uh, uh, uh, het geval is. Oké, okay. Nou, dat zometeen, maar eerst gaan we naar Borger Compagnie. Ja, want daar loopt de spanning vandaag op. Basisschool De Butte heeft minder dan 23 leerlingen... en moet volgens de wet dus na de zomer opgegeven worden. Maar sinds 1 januari mag minister Van Bijsterveld van Onderwijs... uitzonderingen maken op die regel. En De Butte doet daar een beroep op. Vandaag kwam de minister zelf naar Borgencompagnie... om haar besluit bekend te maken. Sluiten of open blijven. De reportage is van verslaggever Paul Ik zie twee, vier, zes, acht kinderen en een juf. Maar ik zie wat kleinere en ik zie wat grotere kinderen. In welke groep zit jij? Zeven. Zes. Acht. Hoe is het om aan acht kinderen les te geven met zo'n groot leeftijdsverschil? Nou, voor mij niet zo moeilijk. Want wij zijn een daltonschool, school, dus de kinderen werken heel zelfstandig. En ik geef groep acht les. En in de tussentijd gaan groep zes en zeven aan het werk. En dan geef ik groep zeven les. En dan gaan de anderen aan het werk. Ik ben niet anders gewend en omdat je zo'n klein schooltje hebt, zo'n weinig kinderen in de klas, kun je ze heel veel aandacht geven en dat is natuurlijk wel een groot voordeel. Nou jongens, een spannend moment straks. Wat denken jullie volgend jaar nog steeds op deze school? Ik ben Annelies Lubbers. Ik ben de directeur en imdh-begeleider van de basisschool De Butte. We hadden 22 leerlingen en op 1 oktober, dat is de teldatum. Toen zaten we dus inderdaad onder de norm van 23. En officieel is het dan inderdaad over en uit per 1 augustus. Wat hebben jullie ingezet om minister Van Bijsterveld van Onderwijs ervan te overtuigen dat jullie moeten blijven bestaan na de zomer? Ja, we hebben dus gekeken naar geboortegroei hier in de omgeving. Borgencompagnie ligt in drie gemeentes. Van één gemeente hebben we een onderzoek binnengekregen... waarin echt goede prognoses te vinden waren. We hopen toch richting de 40 leerlingen te gaan binnen een aantal jaar. En voor een gemeente als Borgencompagnie is 40 een heel mooi aantal. Iedereen Iedereen fruit, brood, allemaal even luisteren, smakelijk eten, smakelijk eten. Hop, hop, hop. Nou, de kleuters van uh, groep 1 en 2 van basisschool De Butten zijn aan het uh, fruitmoment toe. Uh, twee ouders zijn uh, binnenkomen lopen, u bent? Johan Huizengaan. Marcel Wildeboer. Waar hebt u kinderen op school? In groep 1 en in groep 3. En die van mij zijn al iets ouder, zitten in groep 6 en groep 8. En die van u zitten dus in één lokaal, hè? Ja, klopt. En dat gaat heel goed hoor. Bewust voor deze school gekozen? Ja, heel bewust. Ja. We zijn hier uh, vrijwillig een keer langsgelopen. Het was hier heel gezellig. Het was kleinschalig. Dat onderwijs sprak me ook heel erg aan. We hebben in de buurt een uh, grotere school, maar daar hebben we bewust niet voor gekozen. Een aantal jaren geleden zijn we hier in de buurt komen wonen. Ik woon zelf niet op het dorp hier in Borgenkompier. Ik woon in Veendam, dus aan de rand van Borgenkompier. En een actieve school met een uh, actief gebaar, uh, kleinschaligheid speelt ook een rol. En nou ja, dat is eigenlijk met, met name de keuze van ons geweest. In Veendam zijn toch basisscholen bij de vleet? Ja, maar dan, dan kom je inderdaad op grotere scholen terecht. Dus in de kant van waar wij wonen, dan ga je naar een school toe... waar nou iets van een paar honderd leerlingen zitten. En dan, nou ja, dan is het om te beginnen op een kleine school, denk ik, veel beter. Dan nou komt zometeen de minister zelf hier om te vertellen... of basisschool De Butte open mag blijven of niet. Nou ja, als de minister zelf komt, wat denkt u? Ja, het kan altijd twee kanten over. Het kan, het kan, je hebt 50 kansen, dus nee of ja. Wat is het argument dat u de minister zou willen voorleggen... ...in een laatste poging om haar over de streep te trekken. Nou, het sfeertje dat er hier hangt, dat is al uniek, denk ik dan. Daar mag zij uh, ook even van proeven. En ik hoop dat ze dan zegt dat we open mogen blijven. Want we hebben er heel veel werk voor gedaan... ...om het weer op een bepaald niveau te krijgen. We hebben zelfs nu ook uh, een kinderopvang van Perlei Die komt per 1 april, geloof ja, ik, ja. komt hier. Dus dat moet haar wel nog veel meer kinderen aantrekken... ...die hier met heel veel plezier naar school gaan. Goedemorgen allemaal. Ontzettend fijn dat jullie allemaal konden komen. Vandaag is de minister er. En ik wou mevrouw de minister vragen of zij dan ons wel wilde vertellen... wat haar besluit is geworden. Ik kom vandaag vertellen dat jullie school open mag blijven. Yeah. Ja. Mevrouw de minister, de vorige keer dat we elkaar zagen... vlogen debat eentjes u om de oren... bij de grote demonstratie ja. tegen de onderwijsbezuinigingen, Passend onderwijs. Uh, nu hebt u goed nieuws. U hebt ja. uh, de school hier verteld dat ze open mogen blijven. Wat was de reden? Uh, de reden is dat de school een goede school is. Dat is één. Uh, en twee, dat er ook weer zicht is op groei in de komende jaren. Dus dat het aantal leerlingen ook weer toe zal gaan nemen. Nou is de ontheffing geldig tot 1 augustus 2014, dus drie jaar. Er blijft dus wel iets van een zwaard van Damocles boven de scholen hangen. Het is wel goed om in 2014 natuurlijk weer opnieuw te kijken... want we hebben niet voor niks de regelgeving. Maar het is ook wel weer een periode waarin je hier in de school kan zeggen... hé, dit hebben we even gehad. U hebt pas sinds 1 januari de, mogelijkheid, de wettelijke mogelijkheid om dit te doen. Hè, ontheffing te geven aan scholen die onder de opheffingsnorm zitten. Uh, er zijn, als ik goed ben geïnformeerd, maar vijf scholen die daar een beroep op doen. Dat vind ik weinig. Ja, er zijn ook sommige scholen kiezen voor andere vormen. Want we werken eigenlijk op alle manieren aan die krimp in dat onderwijs. Uh, wat met name hier in Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen, uh, Zuid-Limburg uh, met name ook naar voren komt. Uh, het in stand houden van een school als die school goed is. Want dat is altijd voor mij als minister van Onderwijs wel een randvoorwaarde. Uh, is één mogelijkheid. Maar ik heb bijvoorbeeld in de afgelopen uh, maand in de Kamers uh, in Den Haag, in de Eerste Tweede Kamer, ook de wet over de samenwerkingsschool uh, uh, doorgekregen. Dat geeft de mogelijkheid voor bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs om te fuseren... en binnen de school de eigen identiteit in stand te houden. is ook hele mooie mogelijkheden voor scholen. En scholen zullen dat ook meer gaan gebruiken, schat ik in. Uh, maar het kan ook zijn dat de school zegt, uh, moet luisteren, we zijn klein. Uh, er komt geen groei aan. Uh, sommige kleine scholen zijn ook zwak, omdat het wel moeilijker is om een school goed te houden als die zo klein is. En die besturen zeggen, we zien het aankomen, we kiezen voor een fusie. Of we maken er een nevenvestiging van, of we gaan het op een andere manier Organiseren. De scholen hebben wel veel mogelijkheden, maar ik kan me heel goed voorstellen... een school die al van 1741 bestaat in het dorp zoals hier... ja, daar ga je gewoon heel hard je best voor doen. Ja, de kinderen worden de nog niet? En de kind gaat mee, iedereen is ermee, yeah. Basisschool De Butte mag openblijven. Een reportage vanuit het Groninger Borgencompagnie van Parkupbezoek. I my day She was like she's on top of the world Can I get her to look my way Do you want what I want Somebody love Yeah I wonder if you want Somebody to love. Wie nee, schildert vandaag ons appeltje? Vandaag is dat Jozef Asgari. Jozef, jij bent uh, nieuw als appelschiller hier, dus we willen even weten wie jij bent. Wie ben je en wat doe jij? Ja, nou, ik uh, ben uh, dus Jozef Asgari. Ik uh, geef les uh, aan uh, Avanse Hogeschool en uh, schrijf regelmatig uh, stukjes. Probeer me te bemoeien met. Uh, met de multiculturele samenleving, al sinds 2002, eigenlijk uh, meteen na 9-11. Heel veel onzin werd er verkondigd en ik dacht mijn geluid is niet te horen, dus ik ga gewoon in pen klimmen. En uh, nou ja, ik sla wat paar stappen over mij. Ik, ik schrijf regelmatig over interculturele communicatie en diversiteit. En binnenkort komt er een boek van mij uit dat heet Mijn Jihad, waarom de Westerse waren niet botsten met de islam. Kijk eraan. En uh, dat uh, je ja, de boekpresentatie vindt in uh, Akkie-theater plaats. Het, in het plas. Artje Theater maar ja. we zagen net op teletekst, het ja. gaat pas eind van het jaar dicht. Dus gelukkig dus dat, wel, want anders gaat de... de boekpresentatie op 18 maart niet door. Maar um, het gaat dus gelukkig door. Oké, okay, en je houdt wel van uitdagen gezien de titel van je boek. Zeker, Dan, zeker. Uh, Dus dat moet goed komen. En, en nou, vandaag wil jij het gaan hebben over uh, de uh, commentaren die er zijn de afgelopen weken op de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Want die storen jou enigszins. Waarom? Ja. Nou kijk, uh, de aanleiding was uh, het stuk van Halim al-Madkori in de Volkskrant... waarin hij eigenlijk zegt van uh, Al-Qaeda zal daar de boel overnemen. Ja, hij zegt het letterlijk anders, komt om de hoek uh, kijk, Ik neem aan dat hij bedoelt dat ze de macht overnemen. Als de strijd nu doorgaat, als de Gaddafi niet... Weggaat en als de internationale gemeenschap niet ingrijpt. En nou ja, weet je, uh, toevallig uh, zat ik dus te kijken afgelopen week naar de Libische zender. En uh, ja, Gaddafi zei precies hetzelfde: van jongens, die Al-Qaeda zit er hier achter. En wat ze doen, hè, die vriendjes van ons aanbeladen, is onze jongeren drogeren. Dus met en -Haboub. haboub zijn pillen, hè, drugs. En daarom gaan ze in opstand komen tegen ja, uh, Gaddafi. En hij roept dan meteen de ouders op om de jongeren, om hun kinderen een beetje tot rust te manen. En dat is natuurlijk altijd gebruikt als een smoes. Door alle Arabische dictators van joh. Uh, aan de ene kant het volk om ze onder duim te houden. van er is een slechter alternatief als ik, als ik weg ben. Dan komt ook Al-Qaeda aan de macht. Aan de andere kant is het ook een boodschap naar het Westen. van kijk uit, als jullie mij uh, weghalen. ja, dan komt Osama bin ja. Laden aan de macht. En je zegt, commentatoren. trappen in die val. Ja, eigenlijk wel. We werken mee aan zijn boodschap. En ik denk uiteindelijk wat die Arabieren willen. met name de jonge Arabieren. Hè, die voor het grootste deel daar toch, 60 geloof ik uit mijn hoofd, onder de 30 jaar is, die willen gewoon een democratisch gekozen leider en, en vrijheid, misschien op een andere manier ingevuld, maar ze willen vrijheid, gewoon kunnen zeggen wat ze willen, en veiligheid. Dat zijn toch universele waarden, die vaak als westerse waarden worden betiteld, maar in islam net zo goed worden ja. benadrukt. Nou, laten we Halim El Matkouri er eens even bij halen. Goedemiddag, meneer Matkouri. Goedemiddag. Ja, u staat even symbool voor al die commentatoren die waarschuwen voor de, voor de oprukkende moslimfundamentalisten in het Midden-Oosten. Ja, uh, uw reactie? Nou, uh, laat ik eerst even beginnen bij het uh, laatste uh, punt wat uh, uh, Youssef uh, heeft uh, genoemd. Dat de jongeren daar niets anders willen dan uh, vrijheid, democratie en wat er allemaal bij hoort. Uh, uh, dat uh, weet ik zelf ook uh, uh, van in ieder geval van velen 100%. procent. Uh, maar uh, het punt dat ik uh, zou uh, uh, nou ja, misleid worden door Gaddafi en, en, en, en, en, en de zijnen, uh, dat is absoluut niet waar. Uh, ik heb zelf ook uh, heel goed uh, nagedacht over het punt van krijg ik dan niet het verwijt dat ik uh, Gaddafi aan het ondersteunen ben, absoluut niet. waar. Ja. sorry dat ik je onderbreek, hè? Uh, maar um, Gaddafi... Is me in mijn ogen ook als een al een halve islamist geweest. Ik bedoel, als je kijkt naar het groene boekje, wat hij gepubliceerd ja. heeft in 1976, daarin probeert hij het islamisme met de sharia um, in verzoening te laten komen met Arabisch pan-. Um, socialisme, nee, ja. dan denk ik van ja... in hoeverre wijkt hij nou af eigenlijk... van wat die eh, islamisten en jihadisten hebben gedaan? Ik bedoel, in mijn ogen is Gaddafi gewoon opportunist. Hij wil gewoon ja, ja, een boodschap verkondigen. Hij is een dictator, ja. is een vreselijke dictator. Daar en, zijn we met elkaar uh, eens. En ik ben zelf uh, uh, niet, dat, totdat ik in Nederland ben veilig en alma, toen ik nog uh, scholier en student in Marokko mm -hmm. was, heb ik me vaker geageerd tegen Gaddafi. Mm -hmm. uh, dus dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat punt, uh, uh, uh, denk ik, uh, kan ik zo uit de wereld uh, uh, maar doen. Want ja. kijk, waar het mij om gaat, is dat ik een vergelijking trek tussen Libië. Tunesië, eh, Libië en, eh, aan de ene kant... Tunesië en Egypte aan de andere kant. Hè. Dus in, in die twee landen... zeg ik ook heel duidelijk... is het helemaal anders gegaan. Sterker nog, ik had eerder gezegd... van islamisten hadden niet nakijken in Egypte. Maar in Libië... Eh, dat zeg ik zelf niet, want ik heb echt... Alle berichten geanalyseerd. Ik ga niet af. Op maar, wat... maar dat heeft, dat heeft ja. niet te maken, denk ik. Met, het uit? heeft te maken met het systeem, denk ik. Hè. Kijk, in Libië zijn er allerlei stammen. Ja. En er is nooit echt een structuur geweest. Hè. Dus ja. je, je ja. hebt gelijk appels met peren. Kijk, voor mij. Ja. Uh, als ik, uh, het is niet persoonlijk bedoeld naar jou... Hoor, maar nee, uh, er nee, zijn nee. Midden-Oosten-deskundigen zat geweest afgelopen week. Ja, zoals Leo Kwachten, die zei van... nou, um, uh, ik heb een paar keer Allahu Akbar gehoord in Libië... en dat is dus een teken van mij, dat het een islamitisch karakter heeft, die opstand. Nee, en dan denk ik, in Egypte, hoe vaak is Allahu Akbar niet genoemd... Allahu Akbar, nee, God is groot, nee, of daarom, hebben mensen gebeden? Het, dat en, heb ik ook gehoord, maar ja. daar heb ik dus ook niet in getrapt. Ik heb er een andere conclusie getrokken voor Egypte... omdat ik weet dat de islamisten... Niet absoluut dit nakijken hebben gehad. Maar in, in Libië ligt dit echt anders. U zegt hm. dit, ik zeg het ook in mijn artikel. Geen structuren, geen elites, ja. geen. Ja. Dus Jusuf Al Asghari, Halim El Kouri... zegt heel duidelijk... ik maak onderscheid tussen de verschillende landen. In Libië maak ik me wel zorgen over die moslimfundamentalisten. Ja. Is dat niet terecht dan? Uh, nou kijk, um, uh, uh, uh, zoals hij niet in glazen bol kan kijken... en ik ook niet in glazen bol kan kijken... denk ik dat er iets ander, anders aan de hand is. Kijk, het zou best wel eens kunnen zijn dat die islamisten uh, gebruik maken van de machtspraking... wat er gaat komen, maar... Ja. Um, wat, wat, waar ik me maar zorgen om maak, is dat het anders beeld wordt bevestigd. Dat die, die Arabische dictators dus altijd gebruikt hebben, ook naar het westen toe: van jongens, jullie moeten ons ondersteunen. En daar wil ik dus vanaf. En stel dat Al-Qaeda sympathie zou hebben onder Libische volk in. en ze hebben daar eerlijke verkiezingen gehad. en ze hebben gekozen voor extremisten. dan heb ik zoiets, oké, okay, dan zijn dat de groeistuipen van een jonge democratie. Waar, waar ben je bang voor? In Algerije in 1992 uh -huh. hebben ze. Vrij verkiezingen gehouden en hebben ze die, die uitslagen niet gerespecteerd. Is het regime, het oude regime, de macht gaan overnemen met behulp van het leger. En ik denk dat democratie. Uh, uh, zomaar invoeren in de land. Ja, dat, dat, dat, dat gaat gepaard met ja. allerlei groeistuipen. Ja, en dan ja, moet je dus ja, ja, ja, maar nee, niet... niet Meneer Matgoei? Met, met uh, Yusuf misschien niet. Ik zat nog uh, gisternacht even naar allerlei uh, uh, bladen... die uit Libië komen op dit moment. En uh, Arabisch Talig met name. En ik zat ook naar een interview met... Iemand die ik ook genoemd heb in mijn artikel, het is vrij fundamentalistisch iemand. Wie nee, bedoel geweld. je is Gaddafi? Nee, de, de, de heer Salabi. En die is op zich geen gewelddadige man. Die maakt zichzelf zorgen als er snel, niet snel een eind komt aan het regime van Gaddafi. Dat zij dus het initiatief zouden kunnen verliezen. Al is het maar een vorm van somalisering van Libië. Dat, ja, maar, is, want... dat, is, dat is meteen een tweede punt, hè, Halima. Ja. Hè? Waar ik denk... Ja, jij schrijft ook in je stuk, dat moet snel ingegrepen worden. Ja, ik ja. weet niet wat jij daarmee bedoelt, hè. Nou, Bedoel je dan militair is. ingrijpen? Want dat nou, zou dan een optie kunnen nu, zijn? Het bombarderen van een paleis? Het is, het is nu behoorlijk gebeurd, want kijk, bombarderen dat willen de Libiërs ook niet... omdat ze juist bang zijn als er uh, buitenlandse machten uh, binnen marcheren. Dat dan uh, het uh, geoorloofd zou zijn om jihad daartegen te doen. Maar weet je, het zeker? weet je het zeker? Want ik heb altijd begrepen dat Ronald Reken, die met zijn bombardementen begon in 1986, ja. dat er heel wat Libes waren die heel blij waren. Van, nou, uh, uh, dat, dat ze hoopten dat Gaddafi zelf een was. Dus ik weet yes. niet zeker of jouw stelling. Toen hadden, uh, ze, toen, klopt. Hadden, toen hadden ze de Jihad nog niet, toen hadden ze Al-Qaeda. Nog niet in Libië. Uh, maar denk je dat Al-Qaeda niet te overschat wordt? Want ik heb het namelijk idee nee. dat Al-Qaeda, al die zit in Afghanistan, al ja. aanleider is daar Laden van. Dat elke keer als er mensen zich aansluiten. Want wat zij doen is natuurlijk proberen credits te krijgen. Hè, terwijl ja. hun rol is marginaal. Echte ja. opstand komt ja. van die jongeren. Ja, maar toch? meneer Elmad -El legt u dan nog even, even voor ons ook goed uit waarom u dan wel bang bent dat in Libië die revolutie gekaapt wordt door die moslimfundamentalisten? Uh. De, met name de, de gewelddadige partijen daarvan. Uh, die uh, zaten de afgelopen jaren uh, massaal in de gevangenissen. En die zijn recentelijk allemaal vrijgegeven, uh, vrijgelaten. Mm -hmm. En uh, nog, nog een paar dagen voor de opstand heeft Gaddafi als, uh, als manoeuvre... De, de restanten nog vrijgelaten. Zodat hij dus een, een chaos zou kunnen creëren. Waardoor hij inderdaad dat zou kunnen misbruiken. Okay. Om te zeggen van ja. kijk eens. En, en ik zeg van zolang die man daar blijft. Hè, dan, dan zijn er de kansen groot om met name, al is het maar, een vorm van somalisering van Libië. Ja. En dat is dan Jan. Oké, okay, heel duidelijk. Jozef is tot slot. Die angst die uh, meneer Kouri signaleert... lijkt me niet uh, onrealistisch. Nee, maar ik denk niet dat dat uh, te veel benadrukt uh, moet worden. En uh, ik vind het uh, ja, nog hij, uh, hij heeft me nog steeds niet kunnen overtuigen. Uh, het beeld wat hij zelf uh, schept... is ook het beeld wat Gaddafi ook voortdurend... Ja. op de Libische zender benadrukt. van jongens... En u bent nog, kijkers, niet, en nog niet helemaal overtuigd. En ik denk, nou, weet je... Laat democratie gewoon uh, uh, komen. Okay. Okay. Okay. Nou, daar zijn jullie het aan. <laughs> okay. Goed, we gaan het hierbij laten. Hartelijk dank, Hilje Faskari okay. en Halim El Matkouri. I'm Zongfestival mee. Fairy Tale, Alexander Ribak. Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website. Dit is de Als u iets wilt teruglezen of luisteren. Zometeen, Villa VPRO Blok. Um, zitten jullie weer in de bus? Ja Thijs, wij zitten in de bus, want de villa is er vandaag ook maar weer een half uur tot vier uur. Daarna gaat de stemming van Nederland uitzenden vanuit Utrecht, vanuit onze bus. Prem Radicusjoen en ik uh, uh, praten dan met um, uh, uh, politici uit de provincie Utrecht. En voor die tijd dus een half uurtje villa VPRO, waarin ik onder meer praat met Gerard Aalders. Hij gaat met pensioen. hij is misschien wel de meest besproken historicus van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Luist in de pels van onder andere Prins Bernard. dat dus zometeen. In een half uurtje, Villa -Vepirol. Nu is het nieuws en dat wordt gelezen door Gert Kluk. Radio 1, het NOS journaal. In de omgeving van Tripoli zijn demonstranten opnieuw de straat op gegaan. Zo'n 400 mensen betogen ten oosten van de Libisch hoofdstad tegen Gaddafi. Troepen die trouw aan hem zijn proberen protest tegen te houden door in de lucht te schieten. Volgens de Europese Unie heeft het regime van Gaddafi geen enkele controle meer over de olieindustrie.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 Leraren moeten beter worden opgeleid omdat ze een cruciale rol spelen in het verbeteren van leerprestaties. Dat adviseert de onderwijsraad. Nieuwe leraren moeten het masterniveau halen en anderen moeten worden bijgeschoold zodat ze ook op dat niveau komen. De raad wil ook dat leerlingen aan het eind van de tweede klas van de middelbare school worden getoetst op Nederlands, Engels en wiskunde. En zo wordt het niveau van de leerling duidelijk en kunnen docenten gericht aan de slag. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is eerder een ongeluk gebeurd. Daardoor tussen Beverwijk en Knooppunt Rotterpolderplein... 4 kilometer file. De weg is weer vrij. En de andere kant op op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knooppunt Velze 2 kilometer. Dan de A10, Ring Noord, richting Den Haag... voor de Koentunnel 3 kilometer file. Dit is Radio 1... VPRO Villan VPRO Tessel Block Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn er vandaag maar een half uurtje tot vier uur. Daarna gaan wij verder met de stemming van Nederland. Daartoe zit ik als zijnde Villa VPRO al in de bus van de stemming van Nederland... met collega Prem Radekisjoen. Wij gaan zometeen praten over mobiliteit in de provincie Utrecht. Voor die tijd dus nog even een half uurtje Villa VPRO. Stelt u zich eens voor dat je dit prachtige geluid niet meer zou kunnen horen bij het wakker worden in het ochtendgloren. Die kans lopen we. Duizend kikkers zijn dood aangetroffen in een ven in Drenthe. De stekelbaarsjes leefden nog, maar ook de kamsalamanders waren dood. Er is mortaliteit gevonden, zo noemen de kenners dat dan. Kortom, die kikkers waren dus dood. Dat was afgelopen september. En vandaag bevestigen onderzoeksresultaten wat al werd gevreesd. Het gaat om een nieuw virus wat door Nederland waart. Het RANA-virus. Goedemiddag Annemarieke Spitsen. U bent dierenecoloog verbonden aan het Ravon, dat is uh, een instituut wat onderzoek doet naar reptielen en amfibieën en vissen. Klopt. Bent, ja. u, ges bent u geschrokken van, van de uitkomst van het onderzoek naar de dood van die kikkers? Wij zijn uh, geschrokken van uh, dat rana-virus in Nederland is aangetroffen, tot voor kort wisten wij dat niet. Nee, en, en waarom is het zo'n grote schok? Is het, is het uiterst gevaarlijk? Nou, zoals u al in de inleiding noemde, zijn er duizend dieren uh, gevonden en dan in alle levensstadia van kikkervisje tot uh, volwassen dieren, en ook van verschillende soorten. Maar mm -hmm. dus oh, niet, scherp, alleen, niet over... alleen die bekende groene kikker? Niet alleen de groene kikker. Er zijn ook uh, kamsalamanders aangetroffen die, uh, die uh, ziek uitzagen. Die dus hoogstwaarschijnlijk ook overleden zijn als gevolg van rana-virus. Mm -hmm. Maar die zijn niet in het laboratorium door het uh, DWHC uh, onderzocht. Voordat we verder gaan, want dat is natuurlijk de vraag die onmiddellijk nu bij iedereen in het hoofd oppopt, Voordat we verder gaan hoe erg dit voor de kikkers is. Is het een virus wat gevaarlijk is voor mensen? Nee, nee geen zin. Nee, dat, dus dat is niet. is dus niet gevaarlijk voor mensen. Dus mensen kunnen met een gerust hart... Uh, uh, van de amfibieën blijven genieten. Oké, okay. voor zolang die er nog zijn, natuurlijk. Want de kikkers worden hier Uitrijd. dus door wel door aangevallen. En alleen kikkers of nog andere beesten ook? Uh, ja, kikkers, padden en uh, salamanders. Er zijn verschillende soorten ranavirus. Ranavirus is eigenlijk een algemene naam voor verschillende typen. En elk uh, virus treft uh, hun eigen soortgroep. Dus bijvoorbeeld een virus wat dan gevaarlijker, virulenter is voor salamanders, en eentje die wat virulenter is voor. Uh, voor vissen bijvoorbeeld, of mm -hmm. voor kikkers of voor padden. En nu is dit, dus, dit virus gevonden bij die, bij die duizend kikkers in één vennetje in Drenthe. Heeft u enig ja. idee of het virus op nog meer plaatsen in Nederland is? Nee, nee, dat weten we dus niet. En dat is iets waar we zeker uh, in geïnteresseerd zijn om dat in het komende veldseizoen te onderzoeken. En dat is ook een reden om het persbericht, of om het bericht op dit moment naar buiten te brengen. Ja. Omdat het veldseizoen weer voor de deur staat, de dieren worden wakker, de lente die begint weer. Ja, dan komen die kikkertjes dat, weer tevoorschijn. Uh, en dan kan je dan meteen zien of ze besmet zijn door dit virus. Is lastig. Er zijn twee verschillende ziektebeelden, maar uh, het kan zijn, er staan ook een paar foto's op de website van, van Ravon en van het Dutch Wildlife Health Center, waarop mensen kunnen zien hoe uh, aangetaste dieren eruit kunnen zien. Dat kan zijn door inwendige bloedingen, maar als het in nog niet in een heel erg ver stadium is te ziek is dat natuurlijk lastig te zien van buitenaf. Ja, ja. Een ander andere symptoom is dat de dieren allemaal zweren gaan vertonen. En dat zit natuurlijk wel op de buitenkant van de dieren. Dus dat is goed waarneembaar. En dat de spiermassa in de poten enorm afneemt. Waardoor het dus lijkt alsof de dieren willen springen. Maar ze kunnen het gewoon niet meer. Omdat hmm. ze niet sterk genoeg meer zijn. En dat is wel een, een symptoom. Maar het belangrijkste is eigenlijk als mensen echt massale sterfte in een poel hebben. Acute massale sterfte. Dat is het belangrijkste kenmerk om uh, ofwel DWAC of Ravon uh, te bellen. Ja. En uh, dat is dus ook wat u wilt. Dat mensen vooral opletten. Want wat, wat kunt u doen? Ik bedoel, wat, hoe, hoe voorkom je dit? Of kan je grootscheepsonderzoek nu gaan plegen? Ja. Ja, dat kan op verschillende niveaus. Wij vragen mensen om maar te zijn op mortaliteit, dus op massale sterfte en dat aan ons door te geven. Mm -hmm. Een ander punt is dat, mensen, dat we actief een oproep plaatsen aan mensen om te stoppen met het slepen met dieren. Dus niet meer om dieren uit je eigen tuin of uit je terrarium die je zat bent in de natuur te zetten. Om ook op te houden met het gesleept, met vissen. ja. Uh, gebeurt dat veel, slepen mee, met vissen en kikkers? Ik had er nooit van gehoord. Het gebeurt veel meer dan u zou, ge, dan u zou kunnen vermoeden, inderdaad. Mensen mm. vinden het leuk om een bepaalde soort in een bepaalde vijver te hebben. Gewoon ja, ja, bij oh, zo. En ja. Daarmee verplaatsen ze niet alleen het individu, dus die grote vis of, of, of, of dat leuke kikkertje, maar daar plaatsen ze ook alle pathogenen mee die die wezens met zich mee hebben. Ja, en dus ook een en dat mogelijk kan virus. Gevolgen hebben. Ja. ja, precies. Hoe ja, erg zo. is het, behalve natuurlijk dat het altijd erg is als welk levend wezentje dan ook doodgaat, maar hoe erg is het verder voor de hele ecologie als, als er zoveel kikkers doodgaan? Nou, de groene kikker is dan een algemene soort. Dus ik denk dat wij er op landelijk niveau niet veel aan gaan merken van dat de soort daardoor achteruit gaat op landelijk niveau. Maar we hebben natuurlijk in Nederland uh, zeldzame en kwetsbare soorten. 50% van de Nederlandse amfibieën is in meer of mindere mate bedreigd. En heb je natuurlijk een uitbraak als deze bij een soort die maar zo weinig voorkomt in Nederland... dan kan dat dus de doodsteek zijn voor het voorkomen van die soort in Nederland. Dus Juist. Dus uh, ja. er wordt gevraagd om de mensen om alert te zijn... op hoe hun kikkers in de vijver of in de sloot in hun, hun omgeving ja. eruit zien. En mochten ze vermoedens hebben dat er iets mis is, dan moeten ze uh, het RAVON inlichten. Het RAVON of uh, DWHC, dat kan ook. DWHC is... Dutch Wildlife Health Center. Dat zit een, uh, bij de faculteit uh, diergeneeskunde in Utrecht. we okay. onderzoeken doodsoorzaken onder andere bij Oké. Oké. Okay. marieke Spitsen, hartelijk bedankt. Wilt u uh, meer weten hierover of nog eens kijken... waar u eventuele uitbraken van dit virus, mocht u dat opmerken kunt melden... ga dan naar onze site www.villavpro.nl. En dan nu uw aandacht voor de Allerkortste radiodocumentaires op Radio 1. Let op, het duurt maar één minuut. Pst, één minuut. En je wil eigenlijk natuurlijk normaal doen, als er voor niks aan de hand is. Maar het bl blijft lastig. Het is toch een soort schok als je opeens iemand van de tv in het echt ziet. Dat moet begin jaren negentig geweest zijn, denk ik. Dat was dé grote demonstratie voor de vrijlating van Nelson Mandela. En ik weet nog dat die hele grote mensenmassa vanaf de dam door de raadhuisstraat ging lopen, dat er mensen met een lang spandoek liepen. Maar wat ik me nog het beste herinner is dat ik op een gegeven moment vooraan liep en dat ik ook Job van Zeil zag lopen. Hij had een beetje zo'n wijdzittend pak aan. Zoals hij ook aan had als hij het journaal presenteerde. En ik was gefascineerd. Ik heb echt als een idioot naar hem staan kijken. Want ik realiseerde me op dat moment pas... dat hij benen had... U hoorde één minuut gemaakt door Bente Hamel. Meer, veel meer één minuten vindt u op onze website. vpro.nl slash één minuut. Morgen gaat hij officieel met pensioen. Gerard Aalders, historicus bij het NIOT. Dat was ooit het RIOT. En is inmiddels het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide. Studies in Amsterdam. Het Instituut van Jong werd het wel genoemd. Gerard Aalders, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U zit in de studio in Amsterdam. Ja, ik We zit in de We praten met elkaar via een, een hotline van Utrecht naar Amsterdam. <laughs> um, u bent misschien wel, of u de bekendste bent in elk geval... wel een van de meest besproken onderzoekers van dat instituut. En vooral omdat u uh, nogal um, veelvuldig met kritiek kwam op... Uh, het handelen van prins Bernhard. En dat leverde u dan weer kritiek op van dat instituut. U heeft het daar niet altijd makkelijk gehad. Morgen met pensioen. Vandaag is dus de officiële laatste werkdag. Maar ik heb begrepen dat u al sinds november thuis zit. Ja, ik had nog een aantal uh, vakantiedagen. Dus uh, die heb ik uh, opgemaakt. En, uh, oh, besteed. Er, was, er was geen mot of zo. Zo was zo vaak. Nee, nee, ik heb die tijd besteed om een boek te schrijven, boekje. Dus uh, Nee, ik heb het uh, nuttig besteed. Ik had drie maanden nog, dus ik ben, uh, in november ben ik vertrokken. Ja. En met waar, waar bent u mee bezig, het schrijven van welk boek? Uh, nou, net een boekje over Wikileaks afgemaakt met een aantal mensen door de redactie. En ik schrijf nu een boek over de Lockheed-affaire. Uh, die in hmm. 1976 uh, ja, speelde. Ook in Nederland, maar ook elders. hè? Waarbij de prins, uh, ook weer Prins Bernhard. Uh, steekpenningen zou hebben aangenomen van uh, die vliegtuigbouwer Lockheed. Ja, nou ja, hij heeft het uh, echt gedaan. Hij heeft het toegegeven. Uh, postuum, weliswaar. Maar uh, ja. dat is dus inderdaad zo gebeurd. Maar dit boek gaat verder over uh, dat schandaal. dat speelde eigenlijk wereldwijd. Midden-Oosten, het Verre Oosten, Duitsland. Uh, wat was het? Uh, Italië nog. En als toetje dan uh, Nederland met mijn favoriete onderwerp. <laughs> prins Bernard dus. <laughs> <laughs> prins Bernard, ja. Dat heeft u, het heeft u wel ook af en toe wat last bezorgd hè, in uw periode bij het, uh, bij het NIOT. Werd niet altijd ja. even vrolijk gedaan over wat u uh, probeerde boven tafel te krijgen... Ook, of ook daadwerkelijk boven tafel kreeg als het ging om de handelswijze van de prins... Nee, dat zorgde voor veel moeilijkheden vaak. Terwijl het toch eigenlijk allemaal dingen zijn geweest die ik in mijn vrije tijd deed. Want uh, het was nooit een Niot onderwerp. <coughs> Pardon, <coughs> Prins Bernard. Maar altijd... Eigenlijk niet. Nou ja, de eerste keer dat ik ermee kwam... Toen, toen, dat was de affaire Sanders in 1996... ging over de binnenlandse... zeg maar de eerste BVD die we hadden, een voorloper ervan. Ja, de daar, Nationale Veiligheidsdienst. Uh, ja, of Bureau, Bureau Nationale Nation Veiligheid, hè? Ja. ja, precies. Bureau Nationale Veiligheid. En daar... Ik, ik had toen in Washington eigenlijk heel toevallig... Dat lidmaatschap van uh, Bernhard gevonden ik wist eigenlijk niet eens of het wel of niet bekend was. Dus ik denk van, nou ja, het geen risico. Het lidmaatschap van de NSDAP, hè? De ja. nazi-partij. Uh, in, ja. in Duitsland, ja. Ja. Dus dat heb ik toen uh, meegenomen. In de, in de, nou ja, goed, ik dacht, van als het wel bekend is, dan, uh, dan is het jammer. En anders dan uh, gebruik ik het. En toen heb ik het in dat eerste boek uh, gebruikt, dat ik bij NIOT schreef. En dat werd meteen een enorme rel vanwege die, uh, ja, eigenlijk die drie of vier regels... die erin stonden over Prins Bernard. Dat uh, werd eigenlijk nee. niet gepikt. Maar, en, maar het, ja, werd, dat... het werd waarschijnlijk... Werd het een rel in Nederland in de pers... dat het bewijs nu eindelijk geleverd was dat hij lid was geweest van de NSDAP, Of werd het een rel omdat het instituut het niet prettig vond... dat u dit boven water had gehaald? Nou, ik denk beide kanten op. Uh, de, de politiek die wilde er niet van uh, weten. Het is altijd heel vervelend voor politieke partijen om hiermee uh, bezig te moeten gaan. Het is niet goed voor de populariteit. En ja, Niot was toen nog, uh, we vielen direct onder de minister van Onderwijs. Dus uh, ja, minister van Onderwijs. En ja, die vond, dat, uh, die vond het ook niet leuk. Dus dat boek heeft een halfjaartje vertraging opgelopen. En, en mij een, ja, goed, een lichtelijke maagkwaal, zou ik huis willen zeggen. Want je werd aardig onder, onder druk gezet. Ja, dat was, uh, dat was een eerste keer, een eerste affaire. Uh, Hans Blom werd uh, uh, directeur van het NIOT. En die heeft u het u voor de tweede keer lastig gemaakt. Die heeft u een spreekverbod gegeven. Om welke affaire ging dat toen? Nou, het was met een goudstickerzaak. Uh, Dat is die grote schilderijen uh, ja, kwestie, dus tijdens de oorlog uh, geroofd. Echt voor, uh, voor vele miljoenen, hedendaagse uh, geld. Ja. En ik werkte toen voor een, voor een uh, commissie van, van de regeringen... Die, of tenminste, daar schreef ik een groot overzichtsrapport voor... en die wilde graag scoren en die zeiden van... nou, heb je dan niet iets... Waarmee we naar buiten kunnen komen, zodat we ons even stevig op de kaart zetten. Ik zei, ja, dat is de, de kwestie goudstikken. Nou, dat was uh, vloeken in de kerk, dat mocht dus absoluut niet. En waarom was dat? Gewoon omdat ze bang waren dat het de staat geld ging kosten? Uh, ja, dat is achteraf natuurlijk ook zo geweest. De, de collectie is uh, inderdaad uh, teruggegaan naar de, naar de erfgenamen. Dus het gaat echt om, ja, het ging toen om, om duizend schilderijen, er zijn er ook een heleboel zoek van geraakt in de oorlog. Maar het ging om, om ontzettend veel en hele ja, belangrijke kunst eigenlijk. En toen kwam. Uh, dus ik had het aangekaart een paar keer voor televisie, radio, veel in de krant. En toen kwam Nuis, Aad Nuis, die nog staatssecretaris was... Uh, die belde met, uh, met de directeur en die zei dat hij not amused was. Als er wat gezegd moest worden over goudstikken... dan uh, kon hij dat zelf wel, Daar had hij mij niet voor nodig. En ja, Toen kreeg ik te horen van ja, het, is, het ligt heel moeilijk, het ligt heel vervelend. Ik leg je niet echt een spreekverbod op. Maar ja, het, het lijkt mij persoonlijk niet zo verstandig... om daar in het openbaar mee door te gaan. Ja, goed, uh, en dat was directeur Hans Blom, hè? Was dat dat, dat was Blom in die tijd, ja. Daar had u sowieso een beetje moeilijke communicatie mee, begreep ik. Mm, ja, we zijn een beetje verschillende types, maar dat was allemaal niet zo erg. We hebben eigenlijk die tijd vrij mm. goed uh, zijn we doorgekomen. Alleen, ja, punten van verschil hadden we wel, Dat uh, absoluut. Ja. Ja. Uh, ja, uh, uw dingen. laatste werkdag, terwijl u, u bent dus nu al even thuis... eindigt eigenlijk weer met een spreekverbod. Er is u nu weer een spreekverbod opgelegd. Ja, dat was op de 18e. Dat, dat, dat was. Um... Nou, ik had iets aardigs gezegd over Agent Orange. Dat is uh, een, een strip, uh, over Prins Bernard. Dat lees ik altijd mee. En die, uh, die, die jongens, Erik Varenkamp en Mick Peet, die doen altijd hun uiterste best om alles. Uh... Precies te doen en nou, ja, soms dan zit er een foutje en dan corrigeer ik dat voor zover ik dat dan uh, natuurlijk weet. Dus ik had in een van vandaag, was er geloof ik iets aardigs gezegd en dat viel op het NIOT uh, helemaal verkeerd. En dat had eigenlijk tot gevolg dat ik uh, op de laatste dag nog een verbod kreeg om mij ooit weer binnen de muren van het instituut te laten interviewen over uh, de monarchie, of eigenlijk over Prins Bernhard moet ik zeggen. Hmm. Dat ja. was op het moment dat ze trouwens nog niet wisten dat ik uh, vertrekken zou. Want ik had eigenlijk niet zo'n zin in een officieel afscheid. Dus ik heb gewoon een mailtje gestuurd aan iedereen van vandaag is mijn laatste werkdag. En verder wat uitgelegd. Uh, en toen, uh, zo ben ik vertrokken. Ja, een beetje vreemd vertrek. Maar misschien lag het ook wel een beetje in, in, in de lijn der verwachting. Gezien uw periode daar en, en uh, wat u zo al opgerakeld heeft. En dat men not amused was. Ja, terwijl ik toch aan de andere kant... Uh, ik heb toch destijds uh, de meeste publiciteit binnengehaald. Ook vooral voor het instituut over mijn boeken. Een drieluik, een trilogie over de beroving van de Nederlandse Joden in de oorlog. En de naoorlogse restitutie. Waar dus ook dat goudstikke verhaal uh, thuis hoort. Ja, en dat, dat ging is... inderdaad dus over, over, over de uh, roof en, en, en restitutie na de oorlog van de Joodse tegoeden. Ja. De trilogie roof... Uh, exters en berooid. En berooid, ja. Nou, ja. Het is ook, uh... En is dat dan iets wat het, wat het NIOT gemakshalve uh, uh, vergeet? Dat u toch ook zeer buitengewoon uh, uh, mooie en gedegen studies heeft gedaan... ...die het instituut toch ook op de kaart hebben gezet? Ja, en ook mijn laatste kartels van vorig jaar bijvoorbeeld. Maar ja, ik heb niet de indruk dat, dat ze daar nog wel eens uh, aan, aan denken. Op de een of andere manier is dat snel, uh, snel weggezakt, uh, lijkt het wel. Terwijl het toen ja. toch iets was wat ook in het buitenland ontzettend uh, op de kaart stond. En ik heb geloof ik zo'n veertig uh, ja, speeches gedaan voor congressen. Heel veel ook in Amerika en eigenlijk in alle Europese hoofdsteden. Dus het stond echt op de... Agenda, maar uh, ja, dat schijnt een beetje te We zijn weggezakt. Uh, ja, toch is dat zo zonde, goed. hè? Dat ja. eigenlijk alleen maar alles rond Prins Bernard uh, uh, altijd in de publiciteit kwam en dat u dat ook een beetje uw, uw populariteit binnen het instituut heeft gekost. Ja, dat was eigenlijk wel in een, een beperkte kring dan, meestal dus binnen de op het hoogste niveau, zal ik maar zeggen, de, de directie voor de rest. Uh, Eigenlijk niet zozeer. Maar ja, aan de andere kant, het was natuurlijk wel zo. Ik deed het in mijn vrije tijd. Als ik weer uh, dacht iets te melden te hebben... dan nam ik, uh, dan nam ik mijn vrije dagen op. Een, een week of mm -hmm. nou ja, pakweg een maand of drie. Dat spaarde ik dan in een jaar of uh, twee op. En dat deed ik ja. dan keurig in mijn vrije tijd. En als ik het boek presenteerde, nam ik ook een dag vrij... zodat ze dus nooit konden zeggen van... hij doet het van, uh, van onze tijd. En maar u ja... werd dan ook noo ne nooit neergezet als u geïnterviewd werd... als Gerard Aalders van het NIOT. Maar gewoon als Gerard Aalders historicus en nou, dat laatste wat u zei, dat zei ik altijd. Maar ja, goed, men vindt het toch altijd wel leuk om mij dan te presenteren als uh, NIOT-medewerker. gaf toch weer een beetje extra gewicht. Ja, goed, ja. Dat, heb, dat heb ik niet uh, in de hand, maar ik heb er altijd keurig bij gezegd. En dat was ook de afspraak. Want ik spreek namelijk nooit, en dat doet eigenlijk niemand behalve de directeur, namens het NIOT. Alle medewerkers die spreken namens zichzelf. Dus ik spreek ja, als Gerard ja. Aalders en, uh, en dat is het dan. En die het mening Dat is helemaal die... duidelijk. Ja. Uh, dat, het onderzoek waar we het net al over hadden... naar de roof en de restitutie van de Joodse tegoeden... Dat, dat, dat was een prachtig onderzoek. Heeft het instituut ook uh, uh, goed op de kaart gezet. U was nu ook bezig met een groot onderzoek. Wel, gewoon in de tijd van het NIOT. Er is ook heel veel mm -hmm. geld ingestoken. Uh, kunt u, waar, waar, vertel eerst even kort waar dat over gaat. Dat laatste onderzoek van u. Uh, ja, dat was, er is een onderzoek over biolog, biologische en chemische oorlogsvoering. Ik sta ik eigenlijk met de vraag van waarom is die... Die rommel, die rotzooi zou je haast zeggen... wel in de Eerste Wereldoorlog gebruikt op grote schaal. Althans het chemische en niet in de Tweede. Terwijl ja. Ja, in, in de Laatste Oorlog toen waren die middelen zo ontzettend verbeterd. En, en goed dat je daar eigenlijk nou ja, miljoenen mensen mee kon, kon afmaken. Op een, op, een, nou, ja. op een vreselijke manier. Dus heel effectief in feite. En toch is het nooit gebruikt. Dus mijn vraag was waarom wel in de Eerste en niet in de Tweede? Ja, nou een mooie onderzoeksvraag. Uh, ja, en daar heb ik een anderhalf jaar aan, uh, aan gewerkt. Tot eigenlijk tot aan de 18e. En toen, ja, toen was mijn tijd erop, laat ik het zo maar zeggen. En toen kon het eigenlijk wat de directie betrof naar de Shredder. Toen was het uh, gebeurd. En dat is naar de Shredder? Ja. Ik kreeg geen enkele gelegenheid om het af te maken binnen het instituut. En uh, natuurlijk terwijl, wel de buiten, maar uh, ik ga dat ook wel doen in mijn, uh, in mijn vrije tijd. Maar daar ik... is wel gewoon natuurlijk geld van het instituut toch ingestoken. Dan mag ik, kan ik me voorstellen dat ze ook wel graag een mooi, uh, mooie slotconclusie... en een boek van u willen hebben. Ja, dat had ik ook gedacht. Dus dat ja, er zit zo'n 150.000 euro is erin uh, geïnvesteerd. En dat wordt eigenlijk... Uh, gewoon overboord gekieperd. Ja, ik kon blijven onder de voorwaardes van... ik kon mijn visitekaartjes houden en ik mocht mijn e-mailadres houden. Maar ja, visitekaartjes had ik al en e-mail heb ik ook. Dus ja, wat moet ik dan? Ja. Wat moet ik maar dan u mee? gaat nu, net als u altijd gedaan heeft bij de boeken... en het onderzoek over Prins Bernhard... gaat u deze studie gewoon in eigen tijd afmaken? Ja, ja. Dat er is... komt wel een boek? Ja. Ik zit ook al in de, ja. in de schrijffase, dus nee, het is ook veel te leuk om dat, uh, om dat te laten zitten. En te belangwekkend lijkt me. Maar goed, dan niet meer onder de naam van de NIOT. En ik heb begrepen tot slot dat u ook ja. bezig bent met uh, een studie of een boek naar de ideeën door de eeuwen heen over de ouderdom van de aarde. Dat is geheel en al losgezongen waar u al de, dan, van waar u al die jaren mee bezig bent geweest. Ja, maar dat is iets wat ik eigenlijk dagelijks, elke nacht... ik slaap niet zoveel, elke nacht lees ik wat over, uh, over dit onderwerp... evolutie en uh, ontstaan van het heelal en dat soort dingen. Dat is eigenlijk mijn grote hobby. Mm. En dit boek gaat dan over uh, bischop Usher, die leefde in de 17e eeuw... en die heeft vastgesteld dat de aarde 4004 voor Christus... op 20 oktober s'avonds om 6 uur sharp... Uh, geschapen is. En dat vond ik eigenlijk Kijk, een... Ja. Dat is tenminste duidelijke taal, daar Precies. kunnen we wat mee. <laughs> daar kun je wat mee. <laughs> oké okay. We kijken daarnaar uit, uh, Gerard Aalders, historicus. Niet meer van het NIOT en al het werk wat vanaf nu van hem zal verschijnen... is gewoon ook alleen maar van de historicus en onderzoeker Gerard Aalders. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Oh, nou, ik dacht eigenlijk dat er gewoon nu muziek zou komen. 100 Other Lovers. Dit was Villa VPRO voor vandaag. Zo meteen na vier uur ga ik vrolijk verder voor de gezamenlijkheid. Prem Radekijsjoen, ja, wij samen in de bus van de stemming... Zo Wat dus is er aan de hand? Lemko ...van Lunteren krijgen de lijsttrekker. Ja. En die vindt het belangrijk om met Melanie Schoet Hagen te chillen. En daardoor hebben ze het waar Erik Balemans. Ach, meneer Balemans. vindt vind Van Lunteren een minister belangrijker dan het... Oh, van meneer Van Lunteren... Oh, nu is er nog iets met de microfoon. Meneer eh, eh, Balemans vindt, eh, meneer Van Lunteren... Uh, Luister, ik zal snel herhalen. We zijn opgeschreven met de nummer 2 van de VVD, Erik Balemans. ...omdat Rempo Van Lunteren aan het chillen is met Melanie Schultz van Hagen, de minister. Vindt u het, het publiek van Radio 1, vindt hij die onbelangrijk... ...omdat hij moet slijmen met een minister... Het is niet onbelangrijk. Het publiek, maar daar doen we alles voor. Want hij is nu met de minister aan het dat er extra geld komt... voor een tramlijn, voor een centraalstation, naar de Uithof, Waar we nu zijn, en voor wegen, zodat we niet meer in de file staan. Wat wil het publiek nog meer? Nou, dat geld dat is er al, hoor. Oh, dat was Mariette Pennars van de GroenLinks. U hoort, het, de stemming zit er al heel goed in, Tessel. Absoluut, de stemming van Nederland. Ik geloof dat mijn microfoon het niet doet. Ja, nu doet hij het oh, wel. Hij doet we het moeten wel, oké. Okay. Ja, we hebben nog heel eventjes, hoor. dus blijft u luisteren naar deze zender. Zometeen komt het nieuws gelezen door Gert Kluuk. Daarna is de stemming van Nederland dus bij u terug. Prem, Radikusjoen en ik zijn in Utrecht bij de Uithof. Spoed u daar naartoe. Kan nog een half uurtje. Het is een beetje mistig, maar laat u daar niet door weerhouden. U kunt ook bellen als u wat kwijt wilt over de provincie... Utrecht in zijn algemeenheid. en over de provincie Utrecht als het gaat om mobiliteit, wegen door natuurgebieden en dergelijke. 0800 1121, de stemming van Nederland. Zometeen zijn wij terug na het nieuws. Tot dan. Niet de oorlog steunen, maar de vrede. Kies Partij voor de Dieren.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 Dit is Radio 1.